...die nu dus tot akkoord hebben geleid. Afgelopen voorjaar liepen de spanningen tussen Soedan en Zuid-Soedan hoog op... ...toen militairen uit het zuiden een olieveld in Soedan bezetten. De Duitse kinderen die gisteren dood werden gevonden na een brand in Dortmund... ...zijn door geweld om het leven gebracht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In de flat kwamen een jongen van vier en zijn twaalfjarige zus om het leven. Hun tienjarige broer raakte gewond en overleed in het ziekenhuis. De kinderen wonen samen met hun vader in de flat...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 Stroke your love doesn't sleep Zie ZFM Text TV op kanaal 45, 45. 45. Don't bring me down so far beneath The surface of my own belief Black and boy in the sky It's the torture of July Goodbye, it's the vulture of July Skin and bone. Alles dus kan zo aan de een goud, dan is het liever eengaal. Maar iets tekenen aan net de maan. We zien we cellen niet zo gaaf, niks doen. En moeten buiten met mijn tanden in mijn kaal. Dus ik lig wakker in de nacht te dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Zie de zon opkomen, lig wakker. Stad licht te blikken voor ijzer in de stad vol met schurken. Stroom in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Zit in mijn bed, ik wil liever naar buiten, mijn gedachten op mijn best te plannen. De kans met de duivel, dat voor nog geeft, van hoe ver ik ben. Ogen vol van mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiemen, in zijn duiken, we stil zitten. Klaar voor de arts. zie je de kiks. kicks. Verslaven, net alsof je aan de heroïne zit. De komt dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen, de zon breekt door. Achtervolg door mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht Wat in mijn bed. Vol met gedachten, de tijd ik langs en door Slapeloze nachten, in de zon bij Wanneer ik een ik de zon bleek door. De sterren uit de lucht, dat is ons decor. Kleding van morgen, doen we dan steeds voort of een worden. Lig wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, de zon bleek langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, denk als ik slaap. ben ik even weg van al mijn dromen. Slapeloze nachten. Forget about it The most amazing things that can come from some